Met het NOS -journaal. De ANVR waarschuwt voor extreem dure vliegtickets als mensen die via het Midden-Oosten zouden reizen alternatieve routes moeten zoeken om thuis te komen. Niet alleen in het Midden-Oosten zitten Nederlanders vast, maar ook in landen verder weg, zoals Thailand en Australië. Volgens de Vereniging van Reisondernemers worden exorbitante bedragen gevraagd. Dat betekent 5000 in plaats van enkele honderden euro's voor een ticket. In plaats van 3.000 voor een business class kaartje wordt er 34.000 euro gevraagd. In Rotterdam-Noord heeft een automobilist opzettelijk drie verkeersregelaars aangereden. Volgens de politie kreeg een verkeersregelaar het aan de stok met inzittenden van een auto. De bestuurder daarvan stapte uit voor een woordenwisseling. Een van de passagiers kroop vervolgens achter het stuur, gaf gas en raakte een verkeersregelaar. Daarna reed hij achteruit en raakte er nog twee. Twee verkeersregelaars zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De drie inzittenden van de auto zijn kort na het incident aangehouden. Duizenden vluchtelingen uit Burundi worden sinds kort door Tanzania met harde hand teruggestuurd. De twee Afrikaanse landen hebben afspraken over de terugkeer van mensen. Maar Tanzania houdt zich daar niet aan, zegt de UNHCR. Tanzania wil van de vluchtelingen af en is volgens ooggetuigen begonnen met het slopen van hun huizen. Het arme Burundi is nauwelijks in staat om de mensen op te nemen, omdat het ook een kwart miljoen Congolezen opvangt op de vlucht voor de oorlog in dat land. Een man van 71 tegen wie 14 jaar cel was geëist voor moord is door de rechtbank vrijgelaten. De zaak draait om een moord in 1992, toen werd in Den Haag een 64-jarige garagehouder doodgeschoten. Ruben B. kwam destijds als verdachte in beeld, maar kwam vrij door gebrek aan bewijs jaar geleden werd hij opnieuw opgepakt. Zijn advocaat denkt dat zijn cliënt eind deze maand wordt vrijgesproken. Het weer. Vanavond opklaringen. Alleen in het noorden wat bewolking en kans op mist. Morgen begint de dag grijs en nevelig. Morgenmiddag is het zonnig. Dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM...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 onder andere Louis Radio, DJ Span en Gary Uy, Daniel Dash, Jay Vegas, Javi Colors. Ze komen allemaal voorbij dit uur op CFM Zandvoort in de Nightwalk Mainstage. Jouw warming up voor jouw stapavond. Straks een beetje shownieuws, maar deze muziek hier is Sergio Funk met You and I. vibes across the Netherlands and around the world, this is the Nightwalk Mainstage, only on CFM. Just one look at you, and I know it's going to be a lovely day. Alright with me. Just wanna look at you, and I know it's gonna be Gentlemen, are you ready? Saturday night, your dance night on ZFM. W uh, Green met uh, Idol rating. En dan voor muziek van, uh, ja, hè, oud goud klassiek nummertje. Lovely Day. En dit keer in de Deep Soul Mix. CFM Zandvoort Nightwalk Mainstage. Ik heb even een beetje shownieuws voor je. Beetje triest nieuws eigenlijk. De Nederlandse rapper Yuki B is uh, afgelopen zondag... op uh, 56-jarige leeftijd overleden. Aan de gevolgen van uh, nierkanker. Zo heeft zijn ex-partner bekendgemaakt... via een crowdfunding-pagina voor zijn uitvaart... Yuki B, de artiestenaam van Yuksal uh, Osins, is uh, in alle rust heen gegaan. Dat schrijft zijn ex-partner op de pagina. Maandagochtend was er ruim uh, 16.000 euro ingezameld voor het afscheid van de rapper. Yuki B die brak door in 1997 door met het nummer uh, Wat Nou. En ook was hij te horen met de single Zoete Inval van Xtins. En een jaar later ontving hij een uh, TMF Award in de categorie Rap. Een beetje de grondlegger van de... Van de hip-hop, zoals hij zichzelf dan ook noemt. En, uh, en uh, in de coronatijd heeft hij diezelfde plaat nog een keer uitgebracht. En toen ging het over, uh, ja, over de, de lockdown en, uh, uh, en over de politiek natuurlijk. Ja, De Nederlandse hiphopwereld werd ook uh, geschokt, uh, heb, heb geschokt, gereageerd op zijn overlijden. Verschillende artiesten herdenken hem op social media. Want ja, hij is pas 56 geworden. Een jonge, jonge leeftijd. Dus, uh, maar ja, helaas... Uh, hebben we weten het niet voor het zeggen, voor je het weet is het morgen voorbij. Dus uh, ja, en helaas dus ook voor uh, Yuki Beck. Hij is er niet meer, maar zijn muziek zal zeker in leven. ik denk dat er uh, straks regelmatig uh, muziek van hem weer uh, gedraaid zal worden. En uh, ik weet niet of je een beetje fan bent van uh, de homo-bed, zoals ik altijd zei vroeger. De Britse boy band 5, die treedt op 10 juli op in de Dome in Amsterdam. Het is de eerste keer in 25 jaar dat alle vijfde oorspronkelijke leden samen in Nederland op het podium staan. Het geld is op, denk ik. Dus uh, ze hadden iets van, uh, hè, we gaan het weer doen. Een comeback tour. Eind jaren 90, begin jaren 2000 hadden ze grote successen. En de afgelopen jaren trad 5 namelijk op als trio... met Scott Robertson, Richie Nouvelle en Sean uh, Connolly Vorig jaar sloten uh, AB Zettler, Love en Jason G. Brown zich opnieuw bij de band aan. Daarmee staat de oorspronkelijke bezetting weer samen op het podium. Dus uh, schrijf het op je agenda op 10 juli als je erop zit te wachten. In ieder geval de vrouwen zitten er vast op te wachten... De Britse boyband 5 op 10 juli in de Ziggo Dome in Amsterdam. En uh, nog een band die terugkomt. Ja, zonder Michael Jackson. De Jacksons die komen weer naar Nederland. De Amerikaanse popgroep treedt in mei op in Rotterdam, Eindhoven en Groningen. Tijdens een concertreeks zullen de broers hun grootste inst tegen gehoor brengen. Vorig jaar stonden ze nog in het concertgebouw in uh, Amsterdam, was dat hè. En op 24 mei zijn de Jacksons bestaande uit de originele leden Jackie en Marlon Jackson... te zien in de Doelen in Rotterdam en een dag later op 25 mei staan ze in Oosterpoort in Groningen. De mannen sluiten hun concertreeks af op 27 mei. En dat doen ze in het muziekgebouw in Eindhoven. Dus als je erop zit te wachten... de Jacksons uh, met de drie concertjes hier in Nederland. Dan gaan we terug naar de muziek, want daar zit jij aan je radio gekluisterd. Jouw warming-up voor jouw stapavond, zaterdagavond. Straks even de party-update, wat voor leuke feesten de Her en der hier in de regio, voornamelijk Amsterdam... Maar eerst gaan we door met muziek. DJ Span en Gary Hutchin. But don't be afraid.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 De muziek van Jay Vakers met Happy Days en daarvoor Daniel Dash met Disco Stuff. En zo gaan we eens even kijken wat voor leuke feesten er allemaal zijn het deze zaterdagavond 7 maart 2026. En zo zal het beginnen weer met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash begint vanavond om 11 uur en duurt tot 6 uur in de ochtend. En uh, voor meer informatie check even de website escape.nl. En natuurlijk onze eigen Zandvoortse Emondo heeft daar de line-up in handen. En vanavond heeft hij meegenomen boven hijzelf. De Dex uh, heeft hij meegenomen. Secret Floor, Joshua Walter en MC is Janto. En Danique uh, komt ook voorbij, die uh, doet de percussies. Vanavond dus in de escape wekelijks feestje. Rainwash. En nog een wekelijks feestje. Ja, niet uh, dat ene feestje. De home of hip hop en RB. Die is er niet. Ik denk dat het weer gewoon uh, elke laatste zaterdag van de maand is. Ik heb een ander feestje voor je. Winter Circus, Wooverland, Summer of Love en The Beginning is vanmiddag om 1 uur begonnen. En duurt tot vanavond 11 uur in, op het thuishaventerrein. Je weet wel, naast de A5 uh, in Slotendijk. En uh, voor meer informatie check even woeverland.com of thuishaven.nl. Met onder andere Jamie Elmar, die is van, uh, van Jammer Spoon. Hè? Marco V, Sander Kleinenberg. Theodo Nabers, EK Mental Theo. Eric E, Lucien Ford, Dimitri Roog. Ronald Molendijk, Jean... Remy uh, Unger, Alexander Koning, Jurgen Jadie, Eric de Mijn, José Dano, Mark van Dalen. Ze zijn er allemaal bij. Alle bekende toppers van vroeger. Die zijn er allemaal bij, dus uh, vanmiddag en tot vanavond 11 uur. Winter Circus Hooverland, Summer of Love and the Beginning. Want ja, uh, hè, ik hoor de laatste, het weer is omgedraaid. Het weer wat je normaal in april verwacht, hebben we nu in uh, maart. En straks hebben we het weer van maart. Broedse staart. Krijgen we in april. Ik weet het niet of het zo is. Maar de weerstemperaturen waren afgelopen week lekker. He? Dus we mogen zeker niet lagen. Zie je, hem bezantwoord genoeg gelul. Ik heb nog een feestje. Ja, voor ik het helemaal vergeet. Het begint, uh, ja, is al begonnen. Trouwens, het gaat zo beginnen. De deuren gaan uh, open. Nu, om en erbij. Hè. Vijftien minuutjes. Don't Let Daddy Know in Amsterdam. In de Ziggo Dome. Half tien tot uh, zes uur in de ochtend. In de Ziggo En voor meer informatie, check even uh, Ziegodoom.nl of DLDK.com. Of Amsterdam.DLDK.com. Met uh, onder andere Lucas en Steve, Mike Williams, Dub Vision, Nicky Romero, Dimitri Vegas en nog veel meer... Don't Let Daddy you Know in Ziegeldome vannacht in de Siegel Dome in Amsterdam. En dan gaan we nu stoppen met lullen. We gaan door met muziek, wat dacht je, van Javi Colors met Stamping 2025. Door hoort hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk Mainstage.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 radio show, The Nightwalk Main Stage. Het was muziek van uh, Don Del Piero en and Block and Crown met Remember the Good Times. Oude, gouden klassieker in een nieuw jasje gestoken en daarvoor uh, Giza en uh, JC met Showblow. En toen werd het even tijd voor de Nightwalk 10, We plaatsen er erg populair in de clubs, op de streams, op de radio en natuurlijk op de indoor festivals. Deze week op 10, Marina, Maximilian en Adam 10 en uh, Mita Gamin met Million Pieces op 9. Jonas Blue en Malise met Edge of Desire. Op 8 Supernova met Velvet Avenue. Op 7 Jazz Baker. And Paige Cavell en Silva Bampa met Feel This Way. Op 6 Reboot en Choke met House Call. Op 5 Reynolds met Don't Go, Don't Leave. En deze week op 4 Evan McVicar met Share the House. Op 3 Armand van Helden, Mark Knight en Dee Ramirez met You. Op 2, Milky en Small Rack Grab moet ik zeggen. Small grab met uh, just the way you are. En deze week nog steeds op één Trace met good times. En die heb je al zo vaak gehoord. Ik heb andere muziek voor. And the Night Walk 10. Hij staat er al lang niet meer in. Hij is pak een beet alweer uh, anderhalf jaar oud. Hij is wel fantastisch. Wat dacht je van Frederick Scavo met funky Nassa? Nassaus kan funky. Nassaus kan slow. Call oh, there it all. Uh, That's all so right. And that's all so right. That's got so A whole lot of soul. Uh, uh, be uh, It is and maxi curse. And now for they new. People in their own thing. and don't care about me or you. That's all scum fucking. That's all soul now. Oh, yeah. And we got a dog on beat now. We're gonna take care of business too. Listen to the drummer, play his beat. Listen to the bass man, go get that same groove. In. <laughs> Nightlock main stage is king god Main stage DJ Mario Zanfort playing all the hits, all the hits on ZFM's Nightwalk Walk. <laughs>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 Labeltje. Ook pak een beetje alweer een jaar, anderhalf oud. Het was gospel. En dan nou verhoren we Sean Fink met Maske Mancada, Oftewel een remix van Maske En ook hoorde u nog verder Scavo met uh, Frederico Scavo moet ik zeggen. Oh, oh, die jongen gaat me zo bellen. Die zegt van, uh, je weet toch wel hoe ik heet? Het uh, Funky Nasa. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk Mainstage. steeds geduurd, zo meteen het nieuws en weer. Als je er natuurlijk op zit te wachten. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global Housewife, van straks in de derde uur... Vliegen we wel naar Italië met de beste van de clubs uit Italië met DJ Kavaskeli. Voor nu nog even muziek. Bedankt voor Richard Gray en Lizat met september. Een remix van Earth, Wind and Fire. Ik zeg tot zometeen na de break.